Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodweer in Centraal-Europa, in Polen, Tsjechië en Slowakije heeft het dit weekend veel geregend en het waaide hard. Hulpdiensten hebben er een handenvol aan. Tienduizenden mensen kwamen zonder elektriciteit te zitten... en huizen en wegen liepen onder water. Alleen al in Polen rukte de brandweer gisteren en vandaag... meer dan 3.000 keer uit. De komende dagen wordt er ook nog veel regen verwacht in de Alpen. Wat mogelijk leidt tot overstromingen, modderlawines of aardverschuivingen. Vooral in Noord-Italië wordt veel regen verwacht. In Utrecht is een man opgepakt die wordt verdacht van meerdere plofkraken in Duitsland. De politie was al twee jaar naar hem op zoek. Hij probeerde nog te vluchten, maar agenten konden hem arresteren toen hij via het raam van zijn huis wilde ontsnappen. Waarschijnlijk wordt hij snel aan de Duitse politie overgedragen. Het opvangcentrum voor migranten op het Italiaanse eiland Lampedusa zit stampvol. Er zitten nu meer dan 4000 mensen, terwijl er officieel maar plaats is voor zo'n 440 migranten. Afgelopen weekend staken 120 boten met vluchtelingen vanuit Noord-Afrika de Middellandse zee over. Zoveel mogelijk mensen worden nu naar het vaste land gebracht, zodat het opvangcentrum op het eiland minder vol komt te zitten. En de Formule 1 is nu een uurtje bezig. Het was een spannend begin. Een paar minuten na de start begon het te regenen. Veel eerder dan verwacht. En dan moeten de teams beslissen. Wisselen we meteen van band? Of wachten we nog een rondje in de hoop dat het droger wordt? Je hoort onze commentator. En er gaan zoveel positiewisselingen komen. Verstappen, verkeerd gegokt. Achtste rijdt hij. Die. die had echt een ronde eerder naar binnen gemoeten. Daarna lukt het Max weer om de leiding te nemen. Dan nog het weer. Het Kademie heeft code geel gegeven voor het hele land. Vanuit de kust trekken er buien het land in. Onweer, hagel en windstoten kunnen voor overlast zorgen. En het wordt 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Waze Radio. Radio. Alleen op ZFM. Ja, we kijken even nog naar buiten, uh, want uh, ik kijk toch weer eventjes en er zitten maar een paar sparten weer hoor. Dat ja, niet... nou ja, ik ben net even naar buiten geweest, ja. maar ik denk als jij hier 10 minuten in staat, 5 minuten, dat je dan ja, echt dat wel... Oké, maar ik vind het nogal een boute uitspraak, want als ik gewoon echt kijk, dan zie ik nou toch niet echt dat het pijpenstelen regent. Maar goed, dat niet. maar, nee, maar uh, voorlopig rijden ze nog uh, gewoon op uh, de baan rond. Dus dat, uh, niks aan de hand. Liam Lawson is uh, net Charles Leclerc voorbij. Maar ja, dat heeft ook een reden. Ja, die uh, Leclerc, dat had ik al eerder verteld. Die heeft schade aan zijn uh, voorvleugel, rechtsvoor. Mm. Maar dat is nu uh, doorgetrokken naar uh, zijn vloer ja, oftewel en, hij raakt dus zijn hele moment kwijt dus dat, dat ja. ja de vloer is denk ik ook een beetje het meest belangrijke punt van je auto want die houdt hem ook uh, ja. laag op de, op de baan en als dat een beetje wat, wat wankel wordt dan uh, doet die auto het niet meer goed uh, ik zie wel dat er al eentje naar binnen is ja, geweest bij Parade, Signs. dus die is van soft naar mediums gegaan even gauw ja. Ja, ja. dat uh, is de stand van zaken en Verstappen uh, heeft een uh, voorsprong van Zeven, bijna 7,5 seconden op PRS en uh, zo'n bijna 12 seconden op uh, Alonso. Dus dat uh, is voorlopig uh, de stand van zaken in ronde 42 van de Dutch Grand Prix van 2023. Oké okay, jongens, bedankt voor deze update. We gaan verder met een nummertje van Sicily Norby. Set them free, ook van de police. <applaus> Yes, you can if you want to keep something precious just lock the door throw with the key if you want to hold on to your possession of it don't even think here you want just look into my eyes Norby Norbi, set them free. Nou, het gaat nog steeds uh, op zich goed voor Verstappen. Ik zie dat hij uh, een voorsprong heeft van zo'n 8, 9 seconden. Uh, maar ons team houdt je op de hoogte zodra er weer iets uh, gebeurt. Uh, Vooral nog. ga ik even verder met een nummertje van Marcel Kaptein. En dat heet. Die ken je trouwens van Ten Sharp als uh, zanger. Daar had hij ooit uh, hitjes mee. Maar hij, uh, ja, hij is gewoon doorgegaan naar die carrière in de jaren 90. Marcel Kaptein, The Good Life. I love The Good Life. In the rhyme, in the rhythm, in peculiar rain I go dancing barefoot, free of my chain One look into that crystal ball And I know ZFM Jazz. Ja, je luistert nog steeds naar ZFM. hem vanuit Zandvoort. Uh, de race-uitzending. Racing in Zandvoort. De F1 met uh, Verstappen nog steeds uh, vooraan. Jongens, hebben jullie nog een uh, update? Jongens, hebben jullie nog een update? Of nou, we zitten even te kijken, de regen lijkt toch over te gaan over het circuit uh, dus dat wordt hem niet uh, ondertussen worden wel de pitstops gemaakt, dus alles uh, gaat nu een beetje door de war maar Verstappen die zou uh, nu denk ik binnenkomen, dan komt hij weer terug op een tweede plek maar dat betekent dat hij achter Alonso terecht zou komen, maar ik zie nu dat Alonso binnen gaat komen dus ja, het is even afwachten maar uh, Verstappen lijkt gewoon uh, met kop en schouders er weer bovenuit uh, te komen Laten we het inderdaad hopen dat dat uh, zo blijft. We gaan het natuurlijk uh, nauwgezet uh, volgen. Even een nummertje van... Oh, oh wat zien oh. we nu? Oh. Ja, de pitstop van Alonso gaat fout. Dat, uh, ja, ja, dit kan wel zijn een podium gekotsen. Ja, dat, dat... 8,5 seconden duurde zijn stop. Ja, dat, is, uh, dat, ja. Is, uh, dat was vroeger ja, goed, maar nu niet meer. <laughs> hij verliest twee plekken nu. Ja. ja, sneu. Maar ja, life is hard. <laughs> yeah. <laughs> Reincarnation, Peter Sumo. I don't want to. I don't want to. Need to. Reincarnation. Peter Sumoa. Dat is een Ghanese trompetist in Nederland. Woonachtig sinds een aantal jaren met zijn afro grooves. Mooi mooie nummertje. Reincarnation. Ik zie nog steeds dat het voorspoedig verloopt voor, voor um, Verstappen. Dus jongens... Dat gaat de goede uh, kant op hè? Ja, tot, uh, want, uh, want hij had net ook een hele snelle stop. Een uh, snelle stop van ongeveer 2.2. Dus dat, dat zag er goed uit. En het grappige is. Als je op een gegeven moment op een uh, livestream zit. Dan kan je Zo. dat allemaal heel netjes volgen. Ja, Terwijl oh, Alonso oh, nu naar nummer 3 gaat. Ja, hij is voorbij hij aan zijn zijn. Maar Alonso had een hele slechte pitstop. Ja, net. dat heeft hij toch weer goed gemaakt. Ja, uiteindelijk wel. Dus klasse klassen verlogen zich niet. Uh, maar goed, uh, dat, dat terzijde. Uh, even naar het. Terug naar het verhaal vooraan. Maar Verstappen begint heel langzaam weer een beetje uit te lopen op zijn teamgenoot. En ah, dat seconden, is, ja, Nou ja, dat is, dat is misschien voor de Nederlandse fans natuurlijk goed nieuws. Maar als je een autosport liever hebben, dan hoop je liever dat het een beetje bij elkaar zit. En dat is nu geen zins het geval. Maar goed, we hebben nog even een tijdje. Ja. Kijk, en dit valt ook wel op. Oh. Ondertussen ja. zien we Russel even de voorvleugel van een uh, Alfa Tauri eraf harken. <laughs> dat scheelt weinig. Uh, maar hij rijdt nog steeds op die harde band. Dat ja, daar zin... hadden wij het net dus ook over. Ja. Hij is gelijk naar die regen op de harde band gegaan. Ik denk zelf dat hij hem uit gaat rijden. Daarop. Dat gaat hij wel doen. Alleen Tenzij ik... het hard gaat regenen. Ja, dat denk ik ook. Maar... Uh... Als jij op een gegeven moment met je harde band ten opzichte van iemand die voor je zit al twee keer uh, gewisseld hebt op een uh, zachtere compound. Ja, dan, dan denk wordt... ik toch ja. dat uiteindelijk uh, George Russell daar niet zoveel aan heeft. Kijk hij verliest wel. Maar ja op dit moment rijdt hij wel weer op de zesde plek. Dus als hij hem wel uit kan rijden. Dan... Ja ja en nee. Maar ik bedoel maar als daar achteren natuurlijk uh, volop uh, wordt gewisseld naar vers rubber. Dan, dan, denk dan, ik, weer dan gaan zij uiteindelijk sneller. En ik voorzie dat Albon toch dat Russell nog gaat, uh, voorbij gaat komen als het zou doorgaan Ja, blijft gokken, blijft gokken. Ja. Wayne Alpen was dat met uh, Gimme Some Loving, de uitvoering uh, van zijn uh, hand uh, van het origineel van uh, Spencer Davis Group. Die had ik absoluut in het vorige uur al vermeld, maar dit was het nummertje Gimme Some Loving. Uh, het volgende nummertje ken je waarschijnlijk ook wel. Uh, Remember the Time, de Hot 8 Brass Band. <tied> dat toch gebeuren, ja? Ja, uh, waarschijnlijk wel. Want uh, we horen dus nu ook dat de poncho's uh, weer bij het publiek over hun lijven worden heengetrokken. Dus het begint weer heel zachtjes aan uh, weer te regenen. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat we weer een, uh, ja, een chaotisch verhaal gaan, uh, gaan meemaken weer in de pits. Uh, zoals we dat ook in... Uh, in het begin hebben meegemaakt. Uh, mee ja, en ik ben benieuwd, want ze hebben het dus over dat deze nog er heftiger zal zijn dan als uh, de regen bij de start. Ja, dat werd ook uh, gezegd uh, in een stukje boordradio tussen Verstappen en uh, uh, jan piero Lambiaze, de engineer van uh, Verstappen. En die zei ook al van, nou, uh, Verstappen vroeg, wat voor, moeten, wat voor banden moeten er klaarstaan? Ja, nou laat Oeh, dat maar aan ons over. Maar Russell die gaat hier bijna in het schijflak onderuit. Zo, zo. Dat krijg je hè, met die harde banden. Ja, ja, dat toch die harde band. Ja, maar goed, um, even omdat, nog, uh, om het verhaal van Verstappen en uh, Lambiaans af te maken. Uh, dan zou, naar nou, mijn idee, maar dat, ik ben toch een beetje meer een watcher dan, dan uh, zelf een gebruiker. Maar als je hoort hoe de Formule 1-coureurs denken over de full -wets, dan lijkt ja. mij meer voor de hand liggen dat ze met Interst uh, dan gaan rijden. Als het maar I straks zo op, hard gaat regenen. Op Zandvoort is het ook bijna niet te doen op full -wets. Lijkt mij, lijkt mij niet, maar uh, je weet het nooit, uh, maar de ervaring leert, uh, als er uh, regen valt, dan is het 9 van de 10 keer met Inters. Uh, ja, want er is ook nog een beetje een uh, boor, ja, ja, knokken tussen Pierre Gasly en Carlos Sainz. Ja. En inmiddels is Gasly wel voorbij Sainz uh, gekomen. Dat is een mooie inhaalactie, buitenkant uh, Tarsenbocht. Ja. Zeer zeker. Uh, dat uh, allemaal in ronde 60. Dus we hebben nog 12 ronden te gaan. Dat vind ik altijd leuk, want ik heb vroeger een autosportverslaggeving gedaan. En de meeste uh, sprintraces in al die klassen die gedaan werden, was altijd in 12 ronden. Dus uh, we zijn nu bijna klaar eigenlijk. Maar ja, wat doet het weer? Dat is ja, de Ik vraag. zie nu een berichtje binnenkomen in die uh, berichtenbox van de Formule 1. Dat het nu serieus begint te regenen in de pitstraat serieus begint te regenen. Nou, we gaan het meemaken. Dus we gaan het uh... meemaken. We houden jullie op de hoogte. Hou het in de gaten. I don't wanna be locked by this fool And I don't wanna take no one to school I just wanna pick somebody up Tell you how to live. I just wanna give what I have to give. Maybe it'll pick somebody up. Mm -hmm. Smiling faces, warm embraces, lovers walking hand in hand. Revolution is a no solution to the tragedy of man. I can pick somebody up, mm -hmm. pick somebody up now. Ja, we ja. onderbreken het even, want uh, er ja, gaat er van gaat alles, alles uh, gebeuren, uh, gebeuren. Ja, Thomas, het, het begin, ja, de... kijk, kijk, het gaat helemaal te keer met, met de regen toch? Ja. Maar uh, Verstappen is slim. En heeft toch eerst even alles afgewacht wat daarvoor gebeurde. Want het was nog redelijk chaotisch wat er zich afspeelde in die pitstraat. <laughs> en bij uh, Red Bull hadden ze, bij, uh, voor Perez hadden ze die intermediates nog helemaal niet klaarstaan. Ja, en ja, dat die... zal bij Verstappen niet 1, 2, 3 gebeuren. Inmiddels uh, heeft Verstappen daardoor wel een soortement van gratis pitstop. Hè? Want ja, hij want had hij een had hele die, uh, grote 24 24 Ja, want hij 24 seconden voorsprong. Ja, ja, ja. Dus hij kon uh, precies... Uh... Ja, ja, dat is... Perez uh, trouwens, die, uh, Maar Perez heeft trouwens wel weer de. de... Oh, hij net Massen, want hij zit er dus net voor. Wie? Uh, Perez bij uh, Alonso. Ja, maar goed, uh, Liam Lansom, die moest opzij. Want het was wel de leider van de wedstrijd. Uh, voor Verstappen begint zich dit toch wel langzamerhand een beetje gunstig te ontvouwen. Uh, met nog tien ronden voor het einde. Uh, het hele veld staat nu uh, op Inters, inclusief George Russell, die dacht dat hij met die harde uh, band het, de hele wedstrijd wel uit zou kunnen rijden. Maar we hadden gezien dat hij in het schijnvlak uh, nogal uh, een beetje last had uh, van de auto in het juiste spoor uh, te houden. Maar goed, het is inmiddels wel gelukt. Ik zit even te kijken, want ik krijg inmiddels binnen dat er een uh, 5 seconden straf is uitgedeeld aan uh, Yuki Tsunoda op de twaalfde uh, plek. Ja, nou dan uh, is dat uh, jammer voor hem. Maar dat, is, uh, dat, uh, dat hij tegen Bottles uh, of nee uh, tegen Russel aanreed voor zijn voorvleugel. Dat is niet zo fijn. Uh, maar goed, in ieder geval uh, de laatste tien ronden zijn aangebroken. Stand van zaken. Toch, ondanks het uh, feit van een slechte stop. Uh, en dat ze daar de banden niet klaar hadden staan bij Red Bull voor Pires. rijdt hij hey. toch weer tweede. Dus uh, één verstappen. Pires tweede en Alonso drie. En die heeft op dit moment de snelste ronde. Heb jij nog iets toe te voegen? Nou, ik zit nu te kijken. Uh, wij kijken mee met de Ocon nu. En die is de enige die op. Volwets. Uh. Nee! Oh, is, dat is Perez. Perez eraf in de tas Ja, Perez. Iedereen is uh, de hartslag van uh, heel wat Nederlanders. Oh, kijk eens op, je heel hard hoor. Ja. Uh, maar of uh, daarmee iedereen nu op. Oh, nee, uh, oh, nee, uh, oh, nee. Nee. Nou ja, Alonso is dus nu naar plek 2. Verstappen nog steeds één. Dus niks aan de hand mensen. Uh, Pires niks aan de hand. was degene, die, niks aan de Pires was degene die, die onderuit is gegaan in de, in de Tarzanbocht. Ah, jeetje, wat een einde dit dan. Ja, het, dat wordt nog, dit wordt nog een hele leuke, leuke eindfase van de wedstrijd. Even kijken wat er met uh, uh, Peres ja. gebeurt. Nou ja, oh, ja gewoon hij, gaat gewoon rechtdoor. Rechtdoor. hij gaat gewoon oh, door. En, en nog even een rondje, en, uh, nog even een rondje maken. <laughs> ja, want hij dacht uh, nog even de, de, de escape route te nemen in de tas om boord ja. Maar dat, uh, ja, we dat toch vond wel. De, uh, dat, dat ze daar nu die uitloopstrook hebben gemaakt. Want als dat daar wel. die grimbak had gelegen, dan had hij nu vastgezet. Ja, maar hij raakte ook nog even. Oh, hij raakte wel het, de muur nog. Ja, ja een, een deel van. De, maar het is uh, zonder gevolgen. Ja. Het enige wat hij. Oh, kijk eens even. Maar dan gaan er nog meer uh, mensen eraf. Tas Verstappen gaat nu naar binnen. En er komt een virtual car. safety car. ...precies op het moment dat... ...en dan gaan we nu. dus nu volwets ja. onder. Dus Verstappen gaat nu op volwets naar buiten. Kijk, maar wie ligt eraf? Volgens mij was dat een Alfa. Ja. Oh zo. Ja. Nou ja, um, voor, voorlopig ligt Verstappen nog steeds één. Virtual safety car, Dat betekent dus ook dat iedereen ik snel dezelfde snelheid kijk snel nu op, op de Tarsenbocht maar ik ben bang dat dit een rode vlag gaat worden. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. Uh, ja, nou, nu zeker, nu zeker, uh, want er is uh, ja, er één af. Officieel een rode gaat. vlag. Ja, het, is ja, het is nu officieel een rode vlag geworden. Ja. Ja. Dat. Ja, dat wachten ja ik we krijg even het af. hier binnen. Dat wachten we even die, uh, af. Uh, inmiddels gaat ook uh, Pires op full wedge. ja die, uh, die denkt ook van uh, dat uitstapje dat, dat ja, in, uh, in de tas ja een rode vlag. De ja. uh, wedstrijd wordt gestaakt Stillegd. op dit moment, want uh, er is te veel uh, aan de hand en dat betekent dat uh, Verstappen nog altijd oh. op nummer 1 ligt. Dit is dan ook wel vervelend. Ja. Op Perez rijdt net zijn pitbox uit. En dan gaat het stoplicht op rood, het einde van de pitstraat. Dus ja. hij staat nu vast in de pitstraat. Ja, uh, maar ik denk dat ze dan even een ronde terughalen. Ja. Maar mogen zij nu die auto terugrollen naar de pitbox dan? Als het een rode vlag is, gaat uh, de wedstrijd, zoals die op dat moment één ronde ervoor is... Oh ja, ja, dat dus, het, ja. dus Perez heeft mazzel, denk ik. Ja. Uh, maar de wedstrijd wordt nu wel even stilgelegd. En wat er nu gaat gebeuren, ik denk dat, uh, dat straks nog misschien nog een uh, rollende start gaan krijgen. Want voor die, voor die acht uh, ronden dat we dan nog moeten gaan rijden, dat, dat ja, weet ik niet. We... Ik weet natuurlijk ook niet hoe lang dit gaat duren. Maar anders zouden, kunnen ze er ook nog voor kiezen om het uh, hierbij te laten. Dat, ja, dat, dat het wordt uh, nu ook uh, geroepen door uh, de, de hoge heren die er verstand van hebben. Dus, uh, uh, het is even afwachten. Laten we maar weer even muziek uh, laten horen. Want wij weten ook niet alles. Nee, <laughs> dus, uh, spannend is het wel. Spannend we, uh, is het zeker. Zeggen, helemaal spannend slot nog. Een zeer spannend slot. Goed Elling, where the streets have no name. down the walls that hold me inside, I want to reach out and touch the flame where the streets have no name. Feel the light on my face I want to see the dust cloud disappear without a trace I want to take shelter from the poison rain streets have no name, where the streets have no name, we're always building and then burning down love, then burning down love, but when I go there, I'll go there with you. Cities flood and our love turns to rust we're beaten down and blown by the wind and trampled into dust but i'll show you a place i on the desert plain the streets have no name Where the streets have no name Where the streets have no name It's all I can do It's all I can do I have no name in de uitvoering van Kurt Elling. Het origineel natuurlijk van uh, YouTube. 2 uh, Ik schakel weer naar Jaap. Jaap. Ja. Het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat het uh, regent. Dat is één. En uh, twee, uh, Max Verstappen is uit de auto. Die praat nu met zijn manager Raymond Vermeulen en met Helmut Marco. Dat is, dat is twee. En uh, drie, uh, als uh, de, de weerprofeten het uh, voor het zeggen hebben. Dan, dat is wat dat betreft best een hele enerverende uh, Dutch Grand Prix van 2023. Kan het nog eventjes aanlopen uh, voordat het uh, weer droog wordt. Wat uh, weet ik van de Formule 1 als het gaat om regels? Nou, niet uh, gek veel, maar ik weet wel dat uh, inmiddels er een aantal mensen op wet staan. Maar bij een rode vlag mag je dus... Zomaar je bannen omwisselen, dat mag dan, want dan heb je eigenlijk een soort gratis stop. Maar de vraag is dan, hoe gaan wij straks starten? Gaan we dat doen met een rollende start, omdat de baan misschien nog nat is? Of gaan we dat met een staande start doen? We zagen hier trouwens iets raars gebeuren op beeld. Ja. Zag je dat? Wat dan? Nou, ze zijn bezig aan de achterkant van de auto bij Perez, want die mm. heeft natuurlijk een uh, tikje gemaakt in... Uh... Maar de cameraploeg die was daar aan het filmen. En die ja. werden gelijk uh, even weggebonzoerd. Oh, dat is niet zo fijn. Uh, maar goed. Um, hoe zal dat eruit uh, gaan zien? Ja, uh, daar, daar is het een beetje eigenlijk uh, wat, wat dat er gaat even een beetje afwachten. Uh, er zijn nu een aantal mensen zoals Verstappen. Die had al zijn helm afgezet. Dat doet PRS inmiddels ook. Ja. Um, order to Restart. Dat is ook heel fijn om te weten. 1, 14, 11. Dus inderdaad. Ja. PRS gaat weer terug naar nummer 3. Dus naar de rond. Ja. Voorafgaand aan de rode vlag. En dat betekent dus dat Pires nog uh, ja. enigszins goed wegkomt. Want dat was echt uh, niet Ja, dan, dan hebben we aan. dus uh, even kijken. Max, Alonso, Pires, uh, uh, Gasly, Sainz, Insains, Hamilton. En dan uh, Norris, Russell, Albon, Piastri, Ocon, uh, Tsunoda, Strol de 27 is uh, Hulkenberg, 77 is uh, Bottas, dan is uh, Liam Lawson nummer 40 en nummer 20 dat is uh, volgens mij uh, Kevin Magnussen dat is de, ja. de laatste. Maar goed, vooralsnog gaan jullie er wel vanuit dat er een herstart gaat. Ja, dat lijkt me wel. Maar hoe die eruit gaat zien, dat is even de, de vraag. Kijk, als het nat is, dan heb je kans dat, dat ze toch met een rollende start... dus vanaf de safety car dat dat gaat gebeuren. Maar het kan ook zomaar zijn dat het een staande start uh, wordt. Uh, dus dat is aan de wedstrijdleiding, dus aan de FIA. Uh, ja, en volgens de verwachting duurt het tot kwart voor vijf, deze regen, dus... Ja, en daarna, ja, dan dan, uh, ja. Ja, maar daarna moet, moet de race nog een keer herstart worden en daar is het nu over. Kijk, er wordt nu gebeld, dus ik denk dat dat uh, Carina uh, zou moeten zijn. Ik, ga, ik loop even uh, naar de tafel. Uh, Lijkt lij, lij, mij verstandig, want uh, Carina die zit, uh, als het goed is, nog gewoon op het circuit. Ja. Um, en die zit in de Hans Ernstbocht. Dus we kijken even hoe dat is. Want dat is natuurlijk ook uh, even heel erg leuk om uh, te weten. Nou ja, we hebben er nu aan de telefoon. Als het goed is, Carina, ja, goeiedag. Ja, ik ben helemaal doorweekt. Ik Jij bent doorweekt. doorweekt. En je zit in de Hans Ernstbocht. Oh. Er zijn ook uh, pitreporters als Tom Cornel, Die zie ik uh, nu ook naar de voet halen. Maar, maar dat is bij jou niet zo. Nee, ik, uh, ik hoor je niet goed. Maar uh, het is één groot feest. Het is een poncho feest. Oh. Iedereen is blij, maar iedereen is doorweekt. Ja. Dus um, ja, maar we maken er een feestje van. Ja, zag je die regen ook aankomen? Ja, heel donkergewolken, echt. Ik, uh, ik heb jullie ook een filmpje gestuurd. Dat zag maar, ik. Ja, dat zagen we. Ja, het is hier. Ja, weet je, we, we laten ons niet kisten. Het is geweldig. En wat, wat wordt er nu in de tussentijd bij jullie gedaan in de Hansa en Chikane? We worden helemaal geentertained hier in de arena. Staat die meneer uh, met een oranje pak uh, daar dan ja. de, de boel uh, aan ja. te zwengelen? Ja. ja. Zijn ja. het dan de, de marshals leeuw. of is dat een leeuw? Nee, dat is een leeuw en de entertainer. En alle marshals zijn aan het springen. Oh, oké. Okay. Uh, <laughs> iedereen is aan het springen. Iedereen is aan het juichen. Aan het zwaaien. Aan het dansen. Helemaal geweldig. Ja. Dus, nee, ik vind het... Uh, Weet je, het is ook iets koud hè? Dus dat maakt niet uit. Niet koud? Alleen. Uh, nee, het is niet koud. Oh, nou, Ze nee, zit in die drukte natuurlijk, hè? Dus dat... Oh ja, dat, ja dan valt het mee. Nou. Ja. Maar, nou. uh, nee, iedereen uh, maakt er toch een beetje van. Nou, ik ben wel Schilder. benieuwd. Tot in, in hoever, uh, tot hoever uh, ervaar jij nu de race, uh, Carina? Nou, ik vind het wel eigenlijk, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar. Ja, je hoort wacht. Ik laat het even horen. Nog meer vergeluid. Ja, het is één feetje hier. Ja. Uh, en, uh, ja, ik, het, ik, ik kan de, de wagens in deze bocht echt super goed van dichtbij zien. Ja. Uh, en door de bocht uh, zie je ze gewoon ook wat uh, natuurlijk afremmen. Ja. En uh, we hebben een prachtig groot scherm voor ons neus. En iedere keer als er iets leuks gebeurt, begint iedereen weer te juichen. En als Max voorbij komt, gaat iedereen weer juichen. Ja. Okay. Ik, uh, het, je voelt je gewoon ook uh, uh, heel erg goed. Goed, we, we en gaan... nu zie je natuurlijk helemaal geen oranje meer. Mm het -hmm. is hier voornamelijk poncho blauw. blauw. Ja, dat dacht ik al. Maar straks, ja. gaat alles weer af? Ja, Hoe hoor je dit? Ja, we horen, we horen het. En, en? Ja, en, kunnen uh, we... we zometeen allemaal met die poncho's gaan zwaaien? Ja, ja misschien wel. En uh, misschien uh, dat we die als een soort uh, vlag kunnen gebruiken. Maar goed, uh, uh, dank Preken. even voor dit moment, uh, Carina. Dank okay. je wel. Doeg! Nou, dat was even vanaf uh, de baan en sfeerimpressie. Oeh, oeh, oeh, oeh. Ja. Oeh, is dit dat Nee, dat was ook weer Perez die, uh, die, uh, die kwam te hard binnenrijden voor, oh. voor banden. Dus, en, uh, en, en die moest op de rem en uh, die neemt dus een deel van de vangrail mee. weer Iedereen de denkt dat het weer Verstappen is, maar ik zag het al aan de helm. Dit was Perez oh, ja, ja. En uh, dan zie je op het moment dat het ook meteen op rood oh, ja, klinkt. Ja, brood. baf. Ja. Dus die kan niet verder. Uh, ja, dan wordt er even natuurlijk, uh, gecheckt of die auto verder wat, uh, wat, uh, wat heeft. Ja. Uh, het, het is, ik heb in tijden niet zo'n 41 wedstrijd gezien. En dat speelt zich allemaal af in ons eigen dorp. Dat, dat is normaal ja, het, is wel het uh, uh, sensatie, meest idia. Uh. Ja. Uh, laten we dan nog maar even een stuk muziek uh, laten horen, ja, want we... Uh, we klimmen zo'n beetje op richting 5 uur. Ja, inderdaad, dat gaan we doen. Ja, er zijn nu geen auto's uh, op de baan, zeg maar. Uh, dus het uh. is een lonely avenue: De Flying Horse, the Big yep. Band. It's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on Lonely Avenue. My guy wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, I could cry, I could cry oh, I could die. die, die, die yes, Lonely Avenue. On Lonely, Lonely Avenue. Avenue. Now my covers, they feel like lead, And my pillow, it feels like stone. Well, I tossed and turned, cause every night I'm not used to being alone. I live on Lonely Avenue. My guy wouldn't say I. Oh, my God. Ja, ik ga ja. niet door uh, je prachtige muziek heen praten. Nou, het was bijna het einde, De ja, eindnoot. Ja. Dus, wie, uh, wie, wie waren dit? Ja, dat is Bobby Proem, gitarist met een uitvoering van uh, Steely Dan ja, lekker, lekker, lekker, lekker nummer in ieder geval. Uh, welkom ja, ik ben terug, Hans Botman. Uh, nou ja, goed, we, zitten, we moeten nog zeven ronden van de race uh, afmaken. En ik denk dat ze we dat wel gaan doen, maar inmiddels uh, zag ik ook de mensen alweer in een zonnetje zitten. Dus uh, dat betekent dat, uh, dat de baan, nou ja, de baan zal niet droog worden, denk ik, uh, de laatste zeven rondjes. Maar ze gaan wel uh, uh, rijden nog. Maar het is nog niet duidelijk hoe laat dat gaat gebeuren. En uh, ja, de, het is een ongelooflijk interessante race. Het is, uh, ze zeggen wel dat het San Versailles is. Ja, maar... ja nou, ze hebben het er nu over dat uh, de, de, uh, de wedstrijdleiding is op zoek naar regeltjes binnen de... Nou ja, reglement om te gaan starten zometeen achter de 70 car op ja, de intermediates. Op de intermediates, oké. Okay, ja, achter de zeven car zou een goede keuze zijn, denk ik. En dan moeten er nog zeven ronden gereden worden. Ja, want die baan het is bekend, die droogt heel snel op. Ja. Dus in de uh, zou, zou goed kunnen natuurlijk. Maar ik uh, denk dat. Uh, dat ja, als Verstappen... we nu kijken, ziet het er wel ja, het er uit. Ja, het ziet er prachtig uit. Mensen staan ook net in het zonnetje, dus uh, ik denk dat het wel. Ze hebben nog niet bekend gemaakt hoe laat het gaat gebeuren. Dat zal nee. waarschijnlijk na 5 uh, zijn, zelfs. Dus, dus dan komen we zo bij u terug en dan, uh, en dan draaien we nog een muziekje Maar, tot het, tot maar jij zei tot het net: uh, Verstappen gaat het gewoon winnen. Ja, nou, weet je, zijn. ik bedoel, Verstappen uh, kan natuurlijk als eerste weer uh, starten. Als, op, als we weer een start hebben na de safety car. En dan, uh, ja, dan zal Verstappen zich niet uh, laten verrassen, zo maar zo zeggen. Oké, okay, we gooien er een muziekje in: ja, nummer prima, en iedereen, en dan, Born to be wild. Born to be wild.